Mark Hocker met het NOS-journaal. De Franse premier Cazeneuve heeft Rusland opgeroepen om zich militair helemaal terug te trekken uit Syrië. De Russen moeten alles doen om de wapenstilstand te laten slagen, zei Cazeneuve in een interview met een Franse radiozender. Het bestand in Syrië kwam tot stand na bemiddeling van onder meer Rusland en ging in de nacht van donderdag op vrijdag in. Sindsdien is het herhaaldelijk geschonden. Premier Cazeneuve beschuldigde Rusland niet van het schenden van het bestand maar vindt dat het terugtrekken van de troepen zou bijdragen aan het laten slagen van de wapenstilstand. De politie in Den Haag wil dat de mensen die beledigingen hebben geuit toen een agent zwaar gewond raakte bij een verkeersongeluk, worden vervolgd. De agent ligt op de intensive care, zijn toestand is zorgwekkend. Terwijl hij tijdens de nieuwjaarsnacht werd gereanimeerd, bekogelden omstanders de hulpverleners met vuurwerk en stenen. Daarbij raakten vier agenten gewond. De daders staan morgen terecht in een supersnel bij een verkeersongeluk in Thailand zijn zeker 25 doden gevallen. In de oostelijke provincie Chonburi botste een minibusje op een vrachtwagen... waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het minibusje was met passagiers op weg naar de hoofdstad Bangkok. De chauffeur was volgens de politie waarschijnlijk in slaap gevallen. Bij een zelfmoordaanslag in Baghdad zijn mogelijk tientallen mensen gedood. Sommige bronnen meld, hebben het over 20 doden, andere melden zeker 35 slachtoffers... De aanslag was in het oosten van de Iraakse hoofdstad op een druk plein. Voor de nieuwe moskee in Culemborg is al meer dan 280.000 euro ingezameld. Vorige week brandde een voormalig zwembad af dat zou worden omgebouwd tot moskee. Het pand was niet verzekerd. Het bedrag is binnengekomen na een benefietuitzending op internet. Onder meer vanuit Marokko, Duitsland, Frankrijk en België werd gedoneerd. Het weer van tijd tot tijd zon, vanaf zee trekt een enkele bui het land in. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen en woensdag is het wisselvallig met vooral langs de noordkust veel wind. Woensdag mogelijk stormachtig. Dan wordt het 4 tot 8 graden. Dit was het en. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De, de eerste uitzending van het nieuwe jaar 2017. U allemaal de allerbeste wensen natuurlijk toegewenst. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik ook namens mijn uh, zoon Leroy. Leroy, ja. ja. Ook gelukkig nieuwjaar, hè? Ja. Toch? Nou, ja. wensen wens de luisteraars ja, nou. ook nog even gelukkig nieuwjaar. Dan kom maar. Nou, beste wensen allemaal. Beste wensen allemaal. Zo is dat van Leroy. Ja. Nou, we gaan natuurlijk weer lekker muziek draaien vanmiddag. En nou, ja, waar, kan ik nou waar kan ik nou het beste mee beginnen vanmiddag? Volgens mij met deze... Happy New Year. Ja, luisteraars. Ik ga natuurlijk eventjes uh, aan mijn zoon... Nee, die gaan we even niet draaien. We gaan even aan mijn zoon Leroy vragen. Leroy. Ja, volgens mij heb jij een paar cd's gehad hè, voor de kerst, hè? Ja. Waaronder een cd van Marianne Weber met uh, wie ook weer? John de Bever, toch? Ja, John ja. de Bever. Ja. Hé, hey, en uh, zullen we daar een liedje van draaien? Ja, oké. Okay. Dat is De Liefde. Onverwacht als een licht uit de zevende hemel. Het is niet te beschrijven zo mooi wat dat met je doet. Dat is verliefd zijn. Dat is verliefd zijn. Dat is verliefd zijn. Dit mag altijd doorgaan, maar de liefde, dat gaat soms ook heen. Het is langzaam weg, het gevoel is dan verlos weer verdwenen. Oh, dat is de liefde, doe pijn, oh, het voelt zo gemeen. is de liefde werd bezongen door Marianne Weber samen met wie ook weer, oh ja natuurlijk John de Bever, ja, een nieuwe cd en Leroy heeft hem uitgezocht en nou, ik heb speciaal voor Leroy heb ik deze gedraaid het is maandag 2 januari luisteraars, maandag rainy days en mondays wordt bezongen door de carpenters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 all the blues, nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Heerlijke muziek om naar te luisteren. De Carpenters met Rainy Days en Mondays. We gaan eventjes naar Baker Street. Doen we samen met Jerry Rafferty. Light in your 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in de haven van Zandvoort, strandafgang Paulusloot 9 te Zandvoort. Je Man van je droom is niet de man van je leven Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven Kom dichter bij me Geef alles wat je hebt en wees de mijne Gooi alles van je af en we verdwijnen Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik speer het voor de groot. Laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby girl, zeg maar waar plek. je? Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mama verkeerspotje zijn, ken je pijnen? K.J. Plangen, ik zie alles op haar afstandje. Door de staan, niet stil, ik ben geen Kom, we gaan, ik heb geld op me. Doe dit momenten maar duren en bedankt alles Laat alles op me afkomen van de wiel Gemunt op jouw duurde even voor een kwartje view. Geestelijke sport, joh ga je mee en ik pak je ziel Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel Voor jou gooi ik het niet zo op Let me, kom bon, dichter bij me Geef alles wat je hebt en wees de mijne Gooi alles van je af en we Oh yeah was Leroy. Jan Smit. Jan Smit, hè? Kom dichterbij, me heet het liedje. We gaan er nog eentje doen. En dan gaan we daarna het lokale Niels even op een rijtje zetten. Welke zal ik draaien? Nou, ik vind dit wel een hele Lekkere oude van de drifters. Mama says that through the week you can't go out with me.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 Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Charles Ja, ja. Ja, luisteraars. Uh, het, nieuws, het regionale Niels. Ik ben eerst maar eens even gaan kijken wat Jaap Koper ons allemaal te vertellen heeft. Want die is bij die nieuwjaarsduik geweest. De oudste nieuwjaarsduik levert bij de Zandvoortse Beats Club 5 weer behoorlijk wat deelnemers op. Als de klanken van uh, Martin Garrix Animals uit uh, de speakers klinken... Dat is allemaal voor de warming-up. Dan springen er ruim honderden deelnemers en deelnemsters zich warm... om äh, even later een duik te nemen in het nogal kille water van de Noordzee. Ja. Nou, de voorbereiding voor een nieuwhuisduik blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Milo Gertsen, die de duik in Zandvoort nu een flink aantal jaren organiseert... weet wel dat elke duik op zichzelf staat... Afgelopen jaar is er één geweest onder een strak blauwe hemel... met het zonnetje erbij, maar die van 2017 is met een grijze lucht... waarbij de vochtige kou over het strand gaat. Nou, waar zit het dan eigenlijk met die omkleedruimte? Op de vraag of Gerritsen ook een omkleedruimte heeft, zegt hij... ja, eentje, op het strand. <laughs> Toch is hij tevreden over de opkomst bij de nieuwjaarsduik van 2017... Het heeft, uh, het heeft vanmorgen geregend en sommige mensen zeggen dan uh, bij zichzelf... toch, nou ja, laat eigenlijk maar. Maar het valt me mee, zegt hij. Dus een leuke opkomst. Nou, dan uh, de vraag of het eigenlijk te vroeg wordt georganiseerd... die nieuwjaarsduik. Hoewel de organisatie de warming op redelijk uh, strak leidt... zijn er weer deelnemers die te vroeg de plons in het Noordzeewater uh, willen maken. Dat houdt je toch, zegt Gerritse... Dat, dat, dat, daar komt, kom je gewoon niet aan bij. Het aftellen naar nul zet een deel van de meute zich als een kudde bizons in beweging... om vervolgens enkele eh, cameramensen en journalisten onder de voeten te lopen op het strand van Zandvoort. De scouting Paula Geerts uit Hoofddorp is er ook. Voor een aantal leden is het een traditie om de duik te nemen in het Zandvoortse zeewater. Het is te doen, zegt een van hen. Toch zeggen de leden van de scouting dat de warming belangrijk is... Om te blijven doen, want zonder die warming-up, mensen, oeh... Nou, ik hoop niet dat er ongelukken zijn gebeurd, hartstilstanden en zo. Nee, nee, volgens mij niet, want dan hadden we dat allemaal wel gehoord. Nou, ertessoep en radio. Na afloop is er voor iedereen een bakje ertessoep. Maar het is ook mogelijk om eventjes aan te schuiven bij Paul Rubbering van NPO Radio 2. Rubbering zelf heeft ook een duik genomen, ja ja. En zoals hij zelf in de uitzending zegt, merk je na de duik er niet zoveel van vanwege de adrenaline. Maar als je weer een tijdje met andere dingen bezig bent... dan voel je toch dat de duik in je lijf de nodige sporen heeft achtergelaten. Ik citeerde allemaal het artikel van Jaap Koper. En hij doet dat op www.sandvoort.niels.nl. Bedankt Jaap. Ja, dan nog meer nieuws uit Zandvoort. Voor alle Zandvoorters, er is er natuurlijk weer een heuste nieuwjaarsreceptie die gaat plaatsvinden op aankomende vrijdag 6 januari van half 8 avonds tot half tien in de haven van Zandvoort. En dat is de strandaf frank Pauluslood nummer 9 in Zandvoort. Nou, iedereen, het hele college, het gemeentebestuur, maar alle mensen aanwezig daar, die, die verheugen zich er natuurlijk op om gezamenlijk het glas te heffen op 2017. Ja, de horeca van Zandvoort uh, die mocht uh, 31 december uh, uh, open blijven tot maar liefst 5 uur s ochtends. Ik hoop dat ze genoten hebben, dat ze veel omzet hebben gedraaid. En uh, ze wensen u allemaal natuurlijk een fantastisch 2017. Dat spreek ik voor zich, dat doet u ook weer richting de horeca ongetwijfeld. Want uh, belangrijk dat we samen uh, daar in die heerlijke cafeetjes in Zandvoort bij in kunnen komen. Om lekker uh, aan borrel te drinken, en met elkaar te kletsen. En ook deze toos op 2017 te brengen. Ja, ja. Ja, u weet, er is een nieuwe coalitie van de gemeente Zandvoort. De partijen D66, CDA, uh, GBZ, PvdA, Sociaal Zandvoort en Veldwis... vormen het nieuwe, de nieuwe coalitie van, uh, van de gemeente Zandvoort. U zult daar in de toekomst ongetwijfeld veel meer over gaan horen. Nou, op 26 december heeft er een... Uh, het uh, was de tweede kerstdag. En er is een vervangende huisvuildag op 26 december geweest. Uh, dat, gebeurt, uh, dat is later gebeurd op dinsdag 27 december. Toen is er weer uh, vuil bij u opgehaald. Nou, als u dat vergeten bent, ja, dan bent u nu afhankelijk van het nieuwe jaar wat dat betreft. Sociaal Zandvoort heeft vragen aan het college gesteld... over het plaatsen van uh, waarschuwingsborden rond de Sofiaweg. ...daar alles over te lezen op de site van de gemeente www.zandvoort.nl. Nou luisteraars, dat uh, heb ik wel zo'n beetje uh, de lokale nieuwtjes... Uh, ...voor deze dag uh, uit de regio uh, aan u verteld. We gaan eens even kijken hoe het eigenlijk staat met uh, het weer. Vanmiddag is het behoorlijk zonnig, zo wordt ons beloofd. Maar in de kustgebieden drijven ook enkele buien vanaf de Noordzee over. Het wordt ongeveer zo'n graad of drie uh, in Limburg en zes graden in Noord-Holland. De wind is noordelijk en zwak tot matig. Uh, bij zee tot vrij krachtig, twee tot vijf bevoor. Morgen en woensdag is het wisselvallig weer met vooral langs de Noordkust veel wind. Woensdag is het uh, zelfs mogelijk stormachtig. Windkracht 8. Is middags op, meestal zo rond de 6 graden en, en na morgen wordt het tijdelijk weer kouder met uh, vrijdagavond kans op natte of, ja, ik durf het bijna niet te voorspellen, maar droge sneeuw. Nou, een sidekick hebben we vandaag niet, dus het liedje van de sidekick hoeft ook niet luisteraars, dat, uh, dat ga ik u niet... Uh, Geef vanmiddag, ik ben zelf mijn eigen sidekick nu... dus ik draai maar een liedje wat ik zelf dan mooi vind. Uh, en dat is een nummer van The Family of the Year, Hero.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 of the Year, Hero. Leroy, jij hebt ook ja. een mooie voor ons uitgezocht. Welk heb je uitgezocht? Colinda. Colinda, en wat gaat Colinda voor ons zingen? Kom, dans met mij heb ik hier staan. Klopt dat? Ja. Of had je een ander in. Uh, ik heb ook nog. Uh, uh, uh, ik ben zo verliefd. Of ik heb ook nog. Uh, donderdag de 17e. Uh, maar welke wil je horen? Kom, dans met mij? Ja. Oké, okay, dan gaan we die draaien. Kom dans met mij Colinda, is dat juist. Ja. 2017 net uh, begonnen. Uh, nou, al een feestje uh, hier in, uh, in de studio, liek, hoor, toch? Ja, uh, <laughs> mooi hoor. Echt kenallah. Gezellig hoor. Hij ja, is niet helemaal tekst vast maar voor ja. Ja, dus nu, ja, Wat wij je zeggen, Leroy? Ah, je, hebt wel, je hebt wel gezellige platen uitgezocht. Best wel, ben Colinda. We houden van je. Oh, uh, Leroy houdt van je, Colinda? Nou, dat is toch mooi om te horen, hè? En je moet ook zorgen in 2017, luisteraars, dat je positief bent en uh, leeft, ja. zou ik zeggen, in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.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 Call this one.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 Hazen junior, nou, wat die oude uh, Hazen senior ervan gedacht zou hebben, dat, uh, dat weten we natuurlijk niet meer. Want uh, ja, die is er niet meer. Maar hij kan trots zijn op zijn zoon, want ik vind hem, uh, ik vind hem echt goed zien. Ik vind het ook bovendien een fantastisch leuk liedje, dat moet je eigenlijk acht dagen per week horen gewoon. Toch? Elke dag wel een keer. Leef, mensen, leef. Deze week acht dagen per week moet je genieten van lekkere muziek, moet je genieten van elkaar en moet je genieten van André Hazen junior of André Hazen senior of gewoon lekkere Nederlandstalige muziek. Lero, toch, want jij houdt van Nederlandstalige. muziek. Ja, dat vind je allemaal Ik ben zinnig de wensen van Tros Muziek op plein. Waar zijn jullie nou? Wie? wensen van K3. Oh, nieuwe K3. Oh, nieuwe K3. Nou, dat is, nou, ga ik, die, gaan, die, gaan, die zijn lekkere meiden, die ga ik straks voor je Ja, Zeker. Gaat, ja. Ik wil zo allemaal een Benzenwilza van, van, van, ja. van het Transmuziekfeest. Nee, maar eerst een beetje bruine suiker, doen we eerst ja. even. Ja. Want als je de Beatles gedraaid hebt, moet je natuurlijk ook de Rolling Stones draaien. Lekker knallen die, man. Yeah, yeah, yeah, like like Allemaal bruine suiker in de koffie. <laughs> yeah, yeah, like... Wat wij zeggen, Leroy? Kees over de klok. Ja. Een ja, bijna, joh. Die ja, was echt reclame. Ja, bijna. Ja, luister, we gaan eerst even naar K3. Want weet je, Leroy, K3... Ja? Die hebben niet één ballon. Die hebben maar liefst... 10.000 luchtballonnen. K3. Ja. Speciaal voor Leroy. En al die Zandvoortse mannen die stiekem fan zijn van K3. Ik ja, ja. ja, zie ze wel gluiperen daar op die ijsbaan. Oeh. Met een fluitketel. ja. ja. Curling heet dat dan, ja. Curling met K3. Kijk toch 3. We samen een brief met een bodga op en geven hem mee met een lucht balon. En we vragen de soldatjes heel lief. Zet die oorlog nu stop. En een Variatie hoor, van de Rolling Stones naar KU. Laat uh, Mick Jackers hem maar niet zien, want die maakt ze zo weer zwanger hoor, die dames. Heb je niks van in uh, zijn 73 zo oud is die man. Pas nog weer vader geworden. <middels> en een lief klein hier van, een Dat uh, I can get no satisfaction. Nou, daar geloof ik er niet veel van bij Mick hoor. Het is ook sympathie voor de Devil. Ja, het is wel weer Mother's Little Helper, dat dan weer wel. Ja, op zijn moeder helpt hij dan wel. Of niet? A3. Met uh, 10.000 luchtballonnen. We gaan eruit met Michael Bolton. Uh, Aan de klok van 1 uur. Maar, uh, Niels en reclame. Tot zo, luisteraars. We zijn zo weer bij u terug.